11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op een festival in Steenwijkenwold. in de kop van Overijssel. zijn 15 mensen gewond geraakt. door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. De 15 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet zwaar gewond geraakt. Op Twitter ging het gerucht dat er ook iemand zou zijn omgekomen. Maar dat is niet het geval, zegt de politie. De gewonden hebben kneuzingen en botbreuken. In de tent waren ongeveer 150 mensen. De hulpdiensten rukten na de eerste melding massaal uit... en waren in ongeveer 10 minuten ter plaatse. Ze hebben mensen onder het tentzeil vandaan gehaald en afgevoerd. De omgeving werd afgezet. Volgens ooggetuigen sloeg het weer ineens om. Er waren harde windstoten en het begon enorm te hagelen. De wind kwam onder het zeil van de grootste tent op het trein en die stortte voor een groot deel in. In de tent zou een concert worden gegeven door Rowan Herzen... De band was nog niet begonnen, waardoor de tent niet vol was. Dickie Woodstock Pop Festival duurt drie dagen. Vandaag was de laatste dag. Het optreden van Rowan Hesse moest de feestelijke afsluiting worden. Ranomi Jojo heeft in Londen een tweede gouden medaille gewonnen. Dat ze eerder al goud won op de 100 meter vrije slag... was ze ook de snelste op de 50 meter. Marleen Veldhuis veroverde brons op de afstand... Nederland heeft nu op de Spelen acht medailles gewonnen. Driemaal goud, eenmaal zilver en viermaal brons. daarmee staat Nederland op de elfde plek in het medailleklassement. Vandaag was ook een goede dag voor de Nederlandse zeilers. Zorver Dorian van Rijsselbergen won voor de vijfde keer een race... en werd één keer tweede. Marit Bouwmeester staat na twee goede races... op een gedeelde eerste plaats in de laserradiaalklasse. Isa Westerhoff en Lopke Berghout rukten op... naar de derde plaats in de 74 klasse Minder goed verging het de beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Zij werden uitgeschakeld. In het atletiek toernooi prolongeerde de Jamaikaanse Shalane Fraser haar Olympische titel op de 100 meter. Er waren ook drie gouden medailles voor Groot-Brittannië. Farah won de 10 kilometer, Greg Rutherford was de sterkste bij het verspringen... en de zevenkamp werd een overwinning voor Jessica Ennis.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Snapt u dat nou? Dat er elk jaar weer mensen zijn die uitgerekend op Zwarte Zaterdag... honderden kilometers bumper aan bumper in die file gaan staan... op weg naar dat vakantieadres... En dat ze dan ook nog tegen een eventuele verslaggever durven te klagen over dichte tunnels, kokende motoren en jengelend kroost. Nou, ik denk dat ze inmiddels allemaal wel zo'n beetje het land uit zullen zijn. Dus nu kan ik het gewoon hardop zeggen. Wat een sukkels. Welkom bij het oog. Aan het einde van een dag vol files, sportparades en festivals gaan we... Het hebben over onder andere de tegenspoed in Steenwijkerwold waar de feesttent bezweek onder dat rotweer. De muziek laten we vanavond uitkiezen door prominente deelnemers aan de Gay Parade. Ze moesten ons één ding beloven, geen village people. En voormalig sprinter Nelly Koman is straks de gast. Met haar blik ik terug op haar eigen olympische deelname in 1988 en 1992. En we hebben het over gehandicapte sport waar zij ambassadrice van is. En dat allemaal op de dag dat de Blade Runner zijn olympisch debuut maakte. De eerste olympische renner die niet meer op zijn eerste paar benen loopt. En de enige dag dat het de ware boekliefhebber kan schelen of het al dan niet regent, dat is morgen de Deventer Boekenmarkt. Twee zich alvast verheugende antikers brengen straks een lofzang op dat goede oude papieren boek. Maar we beginnen met het nieuws van... Zaterdag 4 augustus. Ja, ze zijn goed weg. Kroon wie Een heel start van de... Veldhuis laat kromo niet weglopen. Nederlandse vrouwen doen het goed hoor, ze doen het heel goed. Veldhuis gaat heel goed in baan 3. Nederland 1 en 2 in deze finale. it. wii Jojo aan de leiding. En wat gaat Veldhuis doen? 1 Kromo-Wii Jojo en Veldhuis derde. Ze doet het weer, ze doet het weer. Die Olympische medaille binnen en dan vallen ze elkaar in de armen. Geweldig! Look at that for the Dutch women. Ja, een prachtige prestatie van Ranomi Chromo Wijojo. Tweemaal goud en eenmaal zilver. Een grote feesttent bij het Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold is door het noodweer ingestort. Volgens de politie de laatste berichten, 15 lichtgewonden en geen doden, gelukkig. Aan de telefoon meneer Havermans, manager van Rowan Hesse. Goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn nu op uh, weg terug naar huis, neem ik aan. Klopt, ja. Jullie stonden op het punt te gaan spelen. Uh, jullie wilden net het podium betreden. Wat gebeurde er toen? Nee, nee, nee. Wij, wij werden gebeld door onze tourmanager. Wij waren nog op twee kilometer uh, van het terrein af. Van, uh, ja jongens, draai alsjeblieft terug, want de tent is net ingezakt, uh, noodweer hier, uh, ellende, chaos. Dan hebben wij toch besloten om toch door te rijden naar het terrein, om te kijken of wij iets konden doen, helpen of wat dan ook. Daar zijn wij aangekomen en dan uh, hebben wij uh, niets kunnen doen, we zijn zelfs niet backstage geraakt. En uh, ja, allemaal mensen rond ons uh, in paniek, chaos, mensen die verdwaasd waren, families die elkaar aan het zoeken werden, netwerk bezet. Dus het was, uh, ja, ja, ingrijpend. Het was, ja, uh, ja, iets wat je niet kan behappen, echt, uh, ja. Echt zo'n grote feesttent en uh, die is op de mensen gevallen? Ja, dat lijkt mij wel, want die lag, uh, voor, uh, toch drie vierde lag die plat gewoon. Dus die moet uh, op mensen gevallen zijn, is dan onze conclusie. En uh, ja, uh, we, hebben, we volgen het nieuws nu. We hopen vooral dat er geen mensen uh, zwaar gewond zijn of blijvend letsel hebben. Uh, maar goed, het, het zag er toch wel heel uh, ja, heftig uit gewoon. Ja, de is laatste echt... berichten die komen van de politie. Uh, nou ja, veel gewonden, maar geen doden en ook niet uh, zwaar gewonden. Dus het lijkt allemaal relatief nog mee te vallen. Gelukkig, gelukkig. Ja, dat, is echt, uh, dat zou een domper zijn... Uh... En ook naar de, naar de organisatie toe natuurlijk. Hè. Dat is overmacht, je hebt het niet in de hand. En, uh, ja, je, je bent machteloos. En uh, Wij hebben dat nooit gevat tot, tot net. Het is ook de eerste keer in uh, de 27-jarige carrière van de band dat wij met zoiets geconfronteerd worden. Dus, uh... Het lijkt me voor jullie als band ook een, een uh, rotdag. Ja, dat is een rotdag. Uh, uh, goed, we zijn nu toch al blij met het nieuws dat er uh, uh, geen zwaar gewonden zijn. Maar natuurlijk is dat een rotdag. Uh, dat, dat, ja, dat, je verwacht het niet. Het, uh, ja, dat, ja, dat, dat, <laughs> dat is een beeld wat je zelfs nog nooit uh, voor je ogen hebt gezien. Dus, dus nee, qua dat is het een rotdag. Uh, Goed, wij, voor ons is het ook een, een kleine shock, hè? want je kunt dan het gaan dramatiseren. Wij hadden kunnen staan spelen en zo verder. Maar dat is allemaal niet en we zijn vooral blij dat er inderdaad niets, met, uh, niets qua ernstige gewonden of erger is uh, gebeurd met mensen, zeg maar. Ik wens jullie verder nog een goede reis en uh, veel welgeslaagde optredens. Meneer Havermans, manager van Rowan Heessen, dank. Heel graag gedaan en uh, ja, we wensen de organisatie toch nog sterkte en vooral de mensen die gewond zijn. Dus, uh, Oké, okay, dank u wel. wel en goede avond. Meer noodlot uh, vandaag. Twee inwoners van het Drentse-Hollandse veld wisten vanmiddag niet wat ze overkwam. Een vliegtuigje kreeg motorpech en wilde noodlanding maken. En die noodlanding eindigde op de schuur van het tweetal. Ik ben hier bezig met een op te knapen. Ja. Uh, mijn kameraad was in de schuur. Dus en ik woonde naar buiten lopen. Ja, in een keer, boom. En toen lag er een vliegtuig in de tuin. Ja, zijn kameraad raakte wel gewond. Net als de twee piloten die in het vliegtuigje zaten. De buurvrouw schoot het gewonde duo direct na de crash te hulp. Gelukkig dat ik ze zo afgekomen ben. Want ze had in, in het vliegtuig al tegen elkaar gezegd... We nemen afscheid, want dit is het einde. Tachtig boten, extravagante outfits, uitdagende dansers. U raadt het al, de Kanaalparade in Amsterdam van de Gay Pride. Met dit jaar het debuut van een Turkse boot... Het is gewoon heel leuk om, om te varen en belangrijk is het natuurlijk omdat gewoon binnen de, de ja, etnische groepen toch nog uh, taboes uh, hierover zijn. Eer is nog steeds een belangrijke issue binnen Turkse gezinnen. En onze vraag is: iedereen's eer is aan zichzelf, dat is onze um, stelling. Maar wie is schande als je je eigen kind gaat verstoten of niet kunt accepteren? Dat was het nieuws vandaag op Radio NTV. Nou, wat vond je ervan? Ja, de muziek vanavond heeft ook alles te maken met die gay pride... want prominente deelnemers aan de botentocht kiezen voor ons de muziek uit. Nou ja, hopen op niet te veel Alba, Alba en Willeke Alberti. We beginnen met de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Emancipatie... Marja van Bijsterveld, want die voer ook mee. Goedenavond. Goedenavond. Want u stond vandaag ook op zo'n boot. Klopt, ja, inderdaad, op de kabinetsboot. Hoe was dat? Ja, dat is uh, geweldig. Het was de derde keer dat ik het deed. En uh, dat we die boot hadden. En we hebben in de afgelopen jaren steeds een verschillend thema gehad. Dit jaar was het uh, de internationale kant van uh, de LGBT-rechten. Uh, en dat was uh, ja, geweldig. We hadden heel veel internationale gasten... Uh, ambassadeurs, uh, mensen van homo-organisaties... Uh, uh, internationaal, van mensenrechtenorganisaties. Dus het was uh, echt heel goed, ja. Was het ook een beetje een uitbundige boot, die kabinetsboot? Ja, het was een hele uitbundige boot. Uh, we hadden mooie muziek en uh, er werd enorm veel gedanst... en natuurlijk gezwaaid uh, naar uh, al die mensen aan de kant. Uh, en ja, wat dat betreft het was het gewoon echt een hele mooie dag. Het is natuurlijk niet alleen de boot, maar ook de hele omgeving. Amsterdam vindt echt feest, maar heel veel mensen ook van buiten Amsterdam. Niet alleen homo's, maar ook heel veel hetero's. Uh, mensen die gewoon uh, ja, heel positief uh, zijn en heel vrolijk. En uh, ja, dat maakt het gewoon een hele mooie dag. Is dat voor u ongemakkelijk? Want, want ik ken u eigenlijk niet zo, dansend op een boot. Nou ja, ik sta er natuurlijk rustig en uh, misschien inderdaad mee bewegen tot de muziek, maar uh, ook weer niet al te gek. Uh, maar nee, ja, ik ben wel gewoon een vrolijk type. Ja, dus, uh, en ik vind zo'n uh, gay pride, ja, is gewoon echt heel mooi. Het is vind ik ook ontroerend om te zien uh, hoe mensen genieten van de vrijheid die er in Nederland is. Het feit dat je gewoon kan zijn uh, wie je bent. Uh, ja, dat is een heel groot goed. Nou, dan mag u een, uh, een liedje aanvragen wat wij gaan draaien in het oog... en dan iets wat te maken heeft met deze dag, met, met de sfeer of uh, met de bedoeling. Wat, wat, wat gaat u uitkiezen? Uh, nou, wat mij betreft uh, wordt het Lambada. Uh, ik weet niet hoe de groep het, uh, die het uh, gemaakt heeft, in het uh, gecomponeerd heeft, het lied, maar het is een heel vreemd lied. Het past heel goed bij uh, de sfeer van uh, de, de kennel parade. En uh, de ja, het enthousiasme van de mensen op de boten zelf, maar ook langs de kant, uh, op, bij de grachten. Uh, dus uh, ja, gewoon helemaal mooi. Kaoma heet de groep. Uh, oh, dat zou heel goed kunnen. Dat heeft met mij ontgaan. Nou ja, maar bij deze Kaoma. Het nummer, dank. En het nummer heet Lambada. Minister helemaal. van Bijsterveld, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. De Lambada van Kaoma op verzoek van onze minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Emancipatie, Marja van Bijsterveld. Twee schepen van de Nederlandse rederij Sea Trucks uit Rotterdam werden vandaag aangevallen voor de kust van Nigeria, West-Afrika. Aan de telefoon hebben we Martin Dorsman. Goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van de Nederlandse Brancheorganisatie van, van Reders. Eerst even het laatste nieuws. Wat, wat weet u nu over. Uh... Over, over de mensen die ontvoerd zijn en, en over de andere lotgevallen op die boot? Nou ja, wat, wat bekend is, is in ieder geval de nationaliteit. Het zijn, uh, zijn geen Nederlanders, het uh, zijn wat verschillende nationaliteiten. Uh, ja, dit voorval bevestigt wel onze angst dat, uh, dat ook aan de westkust van Afrika... Ja, ontvoeringen en kapingen steeds vaker zullen voorkomen. Ja, wat er maar... vandaag is gebeurd, uh, twee doden, uh, ja. vier ontvoerd, twee gewonden... Ja. Wat gebeurt er in zo'n geval? Uh, hoe snel hoor je dan iets van de mensen die ontvoerd zijn? Of, of van hun uh, ontvoerders? Nou ja, de, de, ja als, als eerste wordt natuurlijk de, de reden ingelicht. Uh, volgens ook de vlagstaat van het schip. Het was geen uh, Nederlandse vlagstaat. Dus de Nederlandse overheid staat hier wat verder op afstand van. Dat gebeurt wel vaker hè? Dat een, een Nederlandse reder onder een andere vlag ja. vaart. Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de opdrachtgever vraagt van... Uh, nou ja, vaar onder deze vlag of vaar onder die vlag. Dus de Nederlandse Reder heeft daar niet altijd, uh, altijd de keuze in. Dus waarschijnlijk horen we nu een, een tijd lang niks over dit incident, omdat er dan in het geheim onderhandeld wordt tussen uh, piraten en Reder. Ja, er wordt, er wordt onderhandeld. Er is daar in Nigeria een hele dienstverlenende industriezakkers ontstaan. Partijen die onderhandelen, partijen die zorgen dat het losgeld bij de juiste partijen komt. Dus uh, ja, de, de partijen zijn daar nu mee bezig. Ja. Hoe gaat zoiets? Verloopt het dan via het hoofdkantoor van de Reder? Of, of per post of per e-mail? Hoe, hoe werkt zoiets? Nou, de, de Reder heeft vaak ook, uh, ook een verzekering afgesloten. Dus ook de verzekeringsmaatschappij. Je bemoeit zich ermee. Het is ook vaak het land, stel dat het een, een Russische vader zou zijn dat Rusland zich er ook mee gaat bemoeien. Dus ja, partijen onderling spreken af van ja, wie heeft het voortouw en, en, en ja, wat, wat, wat, zal, wat zal de inzet zijn, zeg maar. Ja. En wat is dan de onderhandeling? Gewoon de hoogte van het bedrag of, ja. of ook nog aanvullende eisen? Nee, vooral de, de hoogte van het bedrag. Ja. Wat voor bedragen hebben we het dan over? Nou, bij, bij Somalië gaat het uh, tegenwoordig om uh, um iets van 6 miljoen dollar per bemanning. Maakt het uh, niet uit hoe groot uh, de bemanning precies is, gaat hoeveel leden die bestaat. Bij Nigeria, dat zijn wat lagere bedragen, uh, begrijp ik. Maar toch nog steeds aanzienlijk natuurlijk. In de miljoenen? Ja. U was vanochtend te gast op Radio 1 over het onderwerp piraterij... omdat er discussie over voert over het al dan niet beveiligen van schepen. Toen zei u op deze zender, nou ja, we hebben het nu vooral over Somalië... maar pas op, bij Nigeria uh, gaat het ook mis. En dan op dezelfde dag gebeurt dit. Dat, dat lijkt me voor u raar. Uh, nou ja, het, het, is, het is wel een bevestiging. We hebben uh, eerder ook uh, dit, dit probleem wat, uh, bij West-Afrika... onder aandacht gebracht van minister Hillen... Van let op, hier gaat het ook niet goed. En uh, ja, dit, dit vereist toch ook uh, nadenken van de Nederlandse overheid hoe, hoe, hoe dit bestreden kan gaan worden. Waarom is het bijzonder dat het nu in Nigeria uh, plaatsvindt? En hoe kan dat? Ja, uh, dat heeft daar een, een, een, een. Op land is het uh, zeg maar uh, haast onderdeel van het zaken doen daar. Uh, uh, dat het nu op zee ook op deze schaal gaat voorkomen, dat is wel nieuw. En dat heeft misschien ook te maken met het voorbeeld dat, uh, ja, dat er nu vanuit Somalië is... van uh, het is daar toch redelijk succesvol geweest. Dus ja, en, uh, ja dat je succes... wat, wat die Somaliërs kunnen, dat kunnen wij ook? Dat lijkt er wel op, ja. Nou, is Somalië een feitelijke anarchie? Er is nauwelijks een noemenswaardige regering. In Nigeria is dat anders. Ja. Maakt dat verschil? Dat maakt wel verschil in, in de zin van wat, wat overheden... Wat, uh, dus, dus bijvoorbeeld de Nederlandse overheid daar kan doen... Voor Somalië heeft de Verenigde Naties besloten dat, uh, dat andere landen mogen optreden zeg maar, in uh, territoriale wateren van Somalië. Uh, ook op verzoek van uh, zeg maar Somalië zelf. Ja, Nigeria zal dat niet toestaan, dus dat maakt de uh, bestrijding ervan wel uh, complexer. Het is natuurlijk wel zo dat Nigeria zelf ook middelen heeft om, uh, om, te, om dit te bestrijden. Maar ja, de effectiviteit daarvan uh, ja, die, die laat toch de wensen over. Dat blijkt vandaag maar weer. En zijn het ander soort boten met een ander soort lading bij Somalië of Nigeria? Uh, het is uh, ja Nigeria is natuurlijk veel olie en gas. Dus het zijn veel schepen die voor de olie- en gasindustrie uh, werken. Uh, maar het zijn toch ook uh, de, de vrachtschepen die toch met, uh, met ladingen daar uh, ja, havens aan doen en dan uh, veel gevaar lopen. Want dan ben je dicht bij de kust en dus ja. makkelijk, uh, ja. makkelijk bereikbaar. Ja. Ja. Ik zei het al, de discussie woede al. Want uh, Nederlandse reders die zeggen... Uh, we willen heel graag particuliere beveiligers aan boord. Niet aangewezen zijn op de Nederlandse marine om ons te beschermen. Uh, minister Hille noemde dat van de week nog een provocatie. Wat vindt u daarvan? Ja, het is geen provocatie. Het is gewoon een noodzaak voor, uh, voor Nederlandse reders... om die private beveiligers in te schakelen. Uh, wij vragen ook van de overheid: zie daarop toe. Dus wij vragen niet: laat het helemaal aan de markt over, maar we vragen aan de overheid: van, zie daarop toe, uh, certificeer die bedrijven. Want wij willen ook geen wilde west op zee van, van bedrijven die wij niet kunnen vertrouwen. Dus wij zien daar ook nadrukkelijk een taak voor de overheid. Dus waar militairen uh, schepen niet kunnen beveiligen, om wat voor reden dan ook, zouden wij graag die gecertificeerde private beveiliger aan boord willen. Zien. Maar dat is nu wel een beetje aan de hand, want op YouTube circuleren filmpjes van Russische beveiligers die. Uh er wel een Wild West van wil maken... en die die piraten werkelijk letterlijk aan, aan flarden schieten. Ja, dat is, dat is natuurlijk volstrekt verwerkelijk... en dat willen we absoluut niet Daarom hebben we steeds vanaf het begin gezegd... overigens samen met, uh, met de vakbond... wij willen gecertificeerde bedrijven. Daar moet de overheid echt op toezien. En ook als er geschoot gaat worden... dan moet dat ook gefilmd worden... zodat ook het Openbaar Ministerie in Nederland kan toetsen... of uh, zeg maar de... De regels zijn gevolgd. Van, uh, we, we leven in een rechtsstaat en uh, daar heeft de minister heel erg groot gelijk in. Uh, dat moeten we ook zo houden. Dus wij willen absoluut dat, uh, dat de overheid, ook, ook wanneer private uh, beveiligers worden ingezet, daar een goede rol kan spelen. Maar u wilt het niet overlaten aan de overheid om, om dat geweldsmonopolie ook in het buitenland uh, bij de overheid te laten? Nou, we zeggen van uh, een reden dient te verzoeken in eerste instantie, dient te worden nagegaan, uh, kunnen militairen uh, de oplossing bieden. Kan dat niet, om, bijvoorbeeld omdat uh, de inzet heel snel geregeld moet worden... en dat, dat zou dan bijvoorbeeld niet kunnen met militair. Dan moet de reder vervolgens de optie hebben om toch met private beveiligers uh, te kunnen gaan werken. Ja, midden in zo'n uh, discussie die op de opiniepagina's wordt uitgevochten... Ja. Uh, vindt dan zo'n kaping van een Nederlandse ja. uh, schip plaats. Legt dat nog gewicht in de schaal eigenlijk? Dat uh, ja, het illustreert in ieder geval wel, uh, wel het probleem en, en het vergroot wel de nadruk dat, dat uh, in, in Nederland nu toch snel een oplossing wordt gevonden. Alle andere Europese landen hebben inmiddels uh, ja, toch uh, besloten dat gezien de problematiek ja, private beveiligd geregeld moet worden. Ja, Nederland blijft daar helaas nog, uh, nog bij achter. Martin Dorsman van uh, de brancheorganisatie van Reders. Hartelijk dank. Ja, we gaan verder met de muziek van de Gay Pride, want Sedar Manavoglu is Turks... en voer vanmiddag mee op een speciale Turkse boot. Goedenavond. Hey, goedenavond. Dat was voor het eerst, hè, dat er een aparte Turkse boot was? Nou, echt, echt een Turkse boot was voor het eerst. Er is wel eens jaren geleden eerder een Turkse themaboot geweest, maar niet, niet in deze hoedanigheid. En, en hoe zag die eruit, de Turkse boot? En waarom kon je zien dat het een Turkse boot was? Nou, we hebben uh, wat herkenbare elementen toegepast in de zin van kleur rood, de halve maan en de ster van de vlag, uh, wat, wat cliché uh, veshoedjes, snorretjes, uh, heel veel satellietschotels rond de hele boot heen. Met een beetje een knipoog naar de, de Turkse gemeenschap in Nederland, maar ook de Turkse media in Turkije die uh, ja, de Turkse homo's vooralsnog voor alsnog, nog steeds uh, alleen als ja, de entertainer afbeelden en voor de rest doen alsof het niet bestaat. Waarom was het zo belangrijk dat die boter meevoer vandaag? Nou, het was met één woord. Het gaat om zichtbaarheid. Want zonder zichtbaarheid kan je niet beginnen met een gesprek en een dialoog. Uh, acceptatie komt gewoon veel later pas. En ja, je kan wel uh, zitten vragen om ja, acceptatie, maar ja, dat gaat gewoon niet zomaar. Dus voor die zichtbaarheid was het van belang dat wij hier waren. Met 80 Turkse homo's, lesbo's ja, en wat je dan noemt sympathisanten. heteroseksuele vrienden. Uh, het was gewoon goed zichtbaar. We waren er en on, nou ja, het, het is niet te ontkennen dat er zoveel Turkse homo's zijn. En dan nu een plaatje aanvragen. Wat gaat het worden en waarom? Nou, het gaat worden een nummer van Zeki Muran. Uh, Zeki Muran is uh, helaas al jaren geleden overleden. Uh, maar hij was vanaf de jaren 50 al um, een bekende flamboyante type. Uh, die bij alle generaties, van links tot rechts, van conservatief tot liberaal, op handen werd gedragen. Hij kreeg ook de titel De Zon van de Turkse Klassieke Muziek. En het nummer die ik uh, heel graag zou willen horen, dat is Jarrele Dat is gezongen op een heel bekend duintje, wat oorspronkelijk uit de Grieks-Turkse repetica-traditie komt. En als je hem hoort, zullen de luisteraars ook gelijk herkennen. Het is de wereld overgegaan als een uh, nummer in de film Pulp Fiction. Het heet oorspronkelijk het en gezongen door Zeki de rijkste kimuraat. Ik ben Hoekeder, nezamon, dan Ah, dit acht, dit keder, ne ah, u bu bu de, je de, je Als je een daha değerlisin maakt sevgilim benim Had ah, bu acı, bu keder. ne zaman biter. Ah, bu acı, bu keder. Het is maar beter. Vraag bu na z, vraag bu in z. Senin de gönld, dha dünden razı. Senin de gönld, dünden razı. Senin de gönld, dha dünden razı. Zeki Moeran uit Turkije op verzoek van Cedar Voglou. En wie is winnaar? Belibas. Voor Vooruit Belibar! Voor die van de olympisch kampioenen. Zo altijd het aangekondigd dat. 56-61. Dat is een schitterende tijd voor Edith Brigitta. Ria Stalman heeft goud. Edwin Jongenjans hoog van de planten. En Ellie van Hulst die wordt te laat in deze finale. Nederland wint met 17-15. Ongelooflijk! Tijdens de Olympische Spelen blikken we bij het oog op morgen terug op de Spelen uit het verleden met oud-Olympiërs. Nou ja, vandaag en morgen veel atletiek. En uh, we hebben te gast Nelly Koolman. Goedenavond. Goedenavond. U deed mee in 1988 in Seoul en 1992 in Barcelona. Ik wil het straks ook hebben over het heden en wat u nu allemaal uh, doet. Maar laat, laten we eens beginnen met terugkijken. 1988. U was toen 24. Ja, dat klopt helemaal. Ja, wie was u toen eigenlijk? Um, ja, het um, was mijn eerste Olympische Spelen. Heel spannend. Uh, voor mij sowieso heel spannend... omdat ik vier jaar daarvoor in L.A. Uh, niet naartoe mocht gaan. Um, omdat ik, ze vonden mij te jong. En in 1988 heb je het eindelijk gehaald... Uh, reed je het niet om uh, naar de finale te gaan. Maar wel een nationaal record geëvenaard. Maar uh, het was wel jammer dat ik uh, de finale niet gehaald had. En in 92 in, in Barcelona ook niet echt medailles gehaald hè? Nee, nee 92 uh, heb ik een blessure opgelopen, is mijn eerste en enige blessure geweest tijdens de spelen. En ik zeg nog maar altijd de schuld van de bondstrainer. Ik was niet lekker en ik uh, we moesten toch trainen. Uh, het was de enige keer dat het regende en we moesten trainen en ik uh, scheurde iets uh, boven uh, mijn, mijn bovenbeen een scheurtje en was het over en uit een soort afgenomen hoogtepunt van de carrière? Uh, niet echt. Uh, want daarna ben ik uh, in uh, 94 wel Europees kampioen geworden. Voor de zesde keer. Dus dat was, uh, ja... Uh, maar de, de, Olympische, de Olympische Spelen was, was overuit. Maar en... heel veel andere hoogtepunten in de carrière. Een, een hele mooie carrière, dat, dat staat buiten kijf. Maar op de een of andere manier, ja, Olympische Spelen... dat was natuurlijk mooi geweest als dat toch was, was gelukt om daar... Nog iets te doen, of niet? Ja, dat, dat is het mooiste voor alle atleten is het mooiste wat je, wat je kan halen. Maar uh, je moet ook medewerking krijgen. En ik heb niet echt in die afgelopen 15 jaar dat ik topsport heb bedreven medewerking van, uh, van de mensen gehad uh, die ik nodig had. En dat bedoel ik sommige mensen van de KNU. Heb ik meer tegenwerking gehad dan medewerking. En dat vond ik wel jammer. Ik bedoel, als je een limiet moet lopen van 11.10... terwijl je eigen nationaal record 11.08 is... Ja, dan, dan, dan is het best wel zwaar om, uh, om limieten te halen. En je, je, je reist van hot naar her en op de duur ben je gewoon op. En dan is het uh, over en uit. Dus je kan je niet echt goed uh, voorbereiden. Dat, dat zien wij niet, hè? We zien al die, die prachtige uh, records en, en, en medailles... maar we zien niet de begeleiders en, en al die druk die erop ligt... en wat uiteindelijk toch ook maakt of iemand het redt of niet. Ja, dat is, dat is het allerbelangrijkste. Uh, ik zeg altijd uh, in de sport... Uh, je hebt je eigen mentaliteit, je eigen, je, je eigen kunnen... maar er zijn ook mensen die, die je kunnen maken... maar er zijn ook heel veel mensen die je kunnen breken. En ik heb gewoon... Uh, uh, binnen de KNU sommige mensen gehad die mij gewoon uh, kapot hebben gemaakt. Heeft u dat wel eens ik... gezegd tegen die mensen, ooit nog? Uh, ik heb het uh, niet zo dadelijk naar die mensen toegezegd... maar ik merk wel, nou, ik ben nu gestopt. En een, gek, een goed voorbeeld is... Ik heb vorig jaar hebben wij met de Nelly Coman Games een prijs gewonnen. En er zijn gewoon mensen die nog in de organisatie zitten... die je niet eens feliciteren, denk ik, ja. Laat me gaan, ik weet wat ik gepresteerd heb. En ik zeg altijd, zijn van die uh, gefrustreerde mensen... die wat willen presteren, maar nooit iets op hoog niveau hebben gehaald. Maar niet iedereen was zo, gelukkig. Nee, ook, ook goede herinneringen, hopelijk. Oh, ik heb super goede herinneringen aan, bijvoorbeeld aan Joke van Oostrum. Als zij onze kleding klaarlegde voor de nationale kampioenschappen... was er altijd een briefje in mijn tasje en een zakje drop van uh, succes, ga ervoor, En wie was dat? Joke van Oostrum, een super aardige maar haar, vrouw. Haar, haar functie? Ja, ze was sikteresse. Maar ja. wel een hele goede, wel belangrijke. Ja, wat, wat mij zo fascineert als ik nu naar die spelen kijk, is, is dat die mensen die trainen jaren en jaren, maanden heel intensief. De hele wereld kijkt toe en dan moet het gebeuren in die 60 seconden. Hoe, hoe zorg je dat je dan in die 60 seconden ook alles kunt geven? Dat, dat is, dat, ja, je, je traint er jaren voor. Uh, ik bedoel, ik heb er vier jaar voor getraind om naar de Olympische Spelen te gaan. Uh, dat is een moment... Ja, Dat kan je eigenlijk niet uitleggen aan een leek. U, u zou het kunnen vergelijken met... Uh, u heeft een, uh, een, uh, een belangrijke interview met iemand. En u, u wilt die persoon al heel lang interviewen. En dat is het moment dat u die persoon kan interviewen. En dan wilt u goede vragen stellen. En de juiste vragen stellen aan de persoon... dat hij niet vijf minuten uh, tijd geeft, maar een uur tijd geeft. En dat is met het sprint ook zo. Van, uh, je, je bent er op het moment, je hebt er keihard voor, voor getraind. Je weet wat je waard bent, je weet wat je, wat je gaaf en je, en, je, en je kunnen is. En dan op dat moment sla je toe. En dat is hetzelfde met een, uh, iets bereiken in, in een privéleven... zoals uh, als u misschien iemand uh, zou willen interviewen. Die belangrijk is. Had u een ritueel aan, aan ja, de start? Ja, altijd. Altijd sowieso mijn collega's succes wensen. En uh, bidden. Mijn armen omhoog en, en God danken dat ik daar mocht staan. Mag staan. En dat hielp soms? Uh, het heeft altijd geholpen. Niet dat ik altijd eerste werd, maar toch wel om rust te krijgen. Want heel veel mensen zeiden van ja, maar er zijn nog zeven anderen. Maar voor mij was het meer dan dat. Ja, hoe is dat? Want, want ineens ben je ook niet meer bijzonder. Want, want daar zijn al die sporters die allemaal behoren tot de wereldtop. Die allemaal willen presteren en in al die disciplines. En die zitten daar allemaal bij elkaar in zo'n zo dorp. Hoe is die ja. sfeer? Heerlijk. Echt. Uh, de Olympische Spelen van 1988 vind ik zelf de mooiste spelen. Het was de laatste niet-commerciële Olympische Spelen. En de sfeer daar, de mensen, de entourage... Uh, wat mij verbazen dat je op elke hoek van de straat... Een, uh, een automaat had om fritsdranken te pakken. Je kon 24 uur per dag eten. Je had de kapper daar, je had de tandarts daar, je had een ziekenhuis daar... Uh, ik kreeg uh, je, je zonnebril. Uh, je kon je oog ook meten. Alles is er. Het is gewoon een klein dorpje uh, met alles erop en eraan. Een luxe gewoon. En vol ambitie. We, we gaan luisteren naar een klein fragment um, van die spelen in 88. Ja. They get away first time. Griffith Joyner had a marvelous start, but Shtcherbakova is getting after her. It's this part of the race she moves away and she's blowing beautifully. Venediktova has got out of it and the heck. That's the best the world of at a ja, time. 10 5 4 the second fastest ever Een a new Olympic record and she's living up to every reputation that komt het bekend voor al Ja, zeker. Griffith. Uh, Flo ja, Flo Jo was een vriendin van mij. Jammer dat ze er niet meer is. En ik heb gewoon die race uh, eerlijk gezegd niet gekeken. Op, in, het, in het stadion. De sportgeschiedenis, dat, dat, ja. mensen hebben het er nog over. Die, die vrouw ja. met die lange nagels die zo ja. fantastisch rende. Ja. ja, ze was echt heel goed. heel goed. Gewoon een, uh, ik, in een uh, icoon was ze gewoon. Een super en een hele lieve collega ook. Geen collega, um, hoe moet je nou zeggen? Je hebt wel eens van de collega's, uh, zit je daar ergens en dan is het ineens van... Oh, ik ken je niet meer. En bij haar was ze, hi Nelly, how are you? En als ik op training was, uh, kwam ze altijd naar me toe. En uh, zelfs toen ze heel bekend werd uh, na haar Olympische titel... kwam ze gewoon naar me toe en uh, kreeg een kus van haar en uh, hoe het met me ging en zo. Dus gewoon aardig. eenvoudig, aardige ja. vrouw. Ja. En dan, 92 waren de laatste Spelen, een, een, een tijdje daarna opgehouden met de sport. Wat gebeurt er dan als je jarenlang zo intensief leeft... en, en zo van prestatie naar prestatie om dan te stoppen? Hoe, hoe is dat? Het mooiste wat ik... Bijna het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Stoppen? stoppen. Met, ja, stop, uh, stoppen met topsport. Maar is dat niet afkikken dan? Uh, ja, je hebt wel afkikverschijnselen. Een van mijn afkikverschijnselen was dat, wij, dat ik met mijn man voor het eerst op vakantie ging... En ik dacht, oh, wordt er geklopt aan de deur... of wordt er een briefje uh, tussen de deur geschoven van uh, zo laat en zo laat moet je lopen. Dat idee had ik wel in het begin, maar ik vond het toch wel heerlijk... dat die last van mijn schouder was afgevallen. Ja, en uiteindelijk ook een, een prachtig nieuw doel gevonden. Nog steeds als iemand die zich inzet voor de sport. Op allerlei manieren, als ambassadeur van, van de Paralympics... Uh, uh, met, met je eigen spelen voor de, voor de gehandicapte sport. Waarom is sport eigenlijk zo belangrijk voor ons als samenleving? Dat, dat vroeg ik me ook nog af. Dat is misschien een beetje een, een filosofische vraag. hoor. Maar het lijkt alsof we als samenleving geobsedeerd zijn door sport. Deze zomer zeker. Ja. Waar, waarom ja. vinden wij ja. dat zo gaaf? Weet u, als we, als we nog meer zouden sporten... zouden we nooit oorlog en ruzie hebben. Dat is één. Maar sport geeft ook een verruiming van de geest. Uh, dankzij mijn sport uh, ben ik zo ver gekomen... Uh, uh, ja, sport is iets... Uh, het is geen politiek. Het sport doe je met z'n allen. Sport heeft niks met geloof en huidskleur te maken. Sport is one big happy family. Al heb je natuurlijk, als je in de startblokken staat, uh, je concurrenten. Maar daarna is het gezellig met elkaar samen eten. Maar geldt dat ook voor het publiek, voor al die mensen? Want, want ik, ik las ergens dat, dat de Nederlanders deze zomer dikker worden... omdat ze zoveel sport kijken. Ja. ja, maar ze sport ja, ja, ja, maar dat ligt aan de, aan de mensen zelf dat ze, dat ze dikker worden. Ik bedoel, uh, s, uh, doe de televisie aan of de radio aan. En, en er is sport, ja. Uh, sowieso met de Olympische Spelen, als het zo spannend is, uh, ga je bijna uh, niet van de bank om, uh, om te gaan sporten. Uh, ja, dat ze dikker worden, ja, heeft meer te maken van dat we eigenlijk te druk zijn... om even een half uurtje vrij te maken om te gaan sporten. Want als we even gaan wandelen, uh, alles is maar een half uurtje, en is het dan komt de buiker genoeg. vanzelf vanaf. We D ja. gaan het later in deze uitzending gaan we nog even stilstaan... bij uh, ja, de opmerkelijke gebeurtenissen rond de Blade Runner... die, die vandaag uh, voor het eerst meedeed. U bent ook een ambassadeur van sporten. Waarom ja. vindt u dat zo belangrijk eigenlijk? Gehandicapte sport is altijd het uh, ondergeschoven kindje. Omdat uh, ik vind, zeker nu met de Paralympics... Uh, heel veel journalisten gaan daar naartoe. Maar het zijn ook toppers die daar lopen. Ze hebben al een handicap. En nu op dit moment, als de Spelen aanstaande zondag afgelopen zijn... gaan alle grote uh, media-circus weg. En het lijkt wel dat het dan tweedehandse burgers zijn. En ja, dat vind ik raar, want... Um, u heeft uh, de bleter uh, Oscar uh, zien lopen. Maar uh, we hebben ook nog uh, een, een Ronald uh, die ook aan het uh, lopen is uh, of aan het verspringen is. Deze mensen die lopen gewoon stukken beter dan sommige mensen gewoon hier op straat lopen. En waarom behandelen we deze toppers, mijn toppers, dan als tweedehandse burgers? En dat... Uh, dat doet me heel erg pijn dat dat gebeurt. Ik denk dat we gewoon moeten zeggen van uh, de Olympische Spelen komt eerst de Paralympische Spelen en dan de Olympische Spelen. Om deze mensen ook de credit te geven die zij verdienen. Misschien bent u nu wel anderen de, de hulp aan het geven die u zelf in de tijd zo hard nodig had. Ja, die kon ik zelf af, want ik had uh, sowieso mijn mondje mee... en ik had één voordeel uh, van, uh, dat ik de pers mee had. En nu wil ik de pers vragen, jongens, kijk het nu van de andere kant. Uh, het is net als met het uh, beachvolleybal, had vroeger geen aandacht. En doordat de pers het meer is gaan uitzenden krijgen mensen meer vertrouwen. En nu zou ik zo zeggen, joh, zend het even uit. Maak er een leuk feestje van. Laat zien wat onze toppers kunnen. En dan worden de mensen die zelf op de bank zitten... of op de tribune zijn, zeggen van... joh, ik wist het niet dat die gasten zo hard konden lopen. Nou, en dat uh, moeten we doen. We gaan er straks nog even aandacht aan besteden. Nelly Koolman, hartelijk dank. Alstublieft. Ja, we gaan weer verder met de platen die wij draaien rondom die uh, botenparade. Winfried Bijens uh, van Radio 6, die stelde een alternatieve uh, Homo 100 samen, speciaal voor die gay parade. En uh, ja, Winfried, tot nu toe valt het allemaal wel mee. Weinig uh, village people, Abba, Bronskibiet, het valt allemaal mee. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, ik vind dat dat feest zoals uh, de Gay Pride is en eigenlijk ook al die ABBA-platen erbij, dat moet ook vast wel gedraaid worden. Maar ik dacht wel, uh, ik en volgens mij met mij heel veel andere homo's voelen zich daar niet helemaal bij thuis, bij dat Village People en dat soort dingen. Ik snap dat het een uh, carnaval-evenement is, geworden ook een beetje. Maar ik dacht, het ik is eigenlijk heel erg uh, subtiel begonnen, met, uh, eigenlijk al een jaar geleden. En toen ben ik plaatjes gaan verzamelen die ook vallen onder een soort van... Homo-muziek. Dus niet alleen maar camp, maar, maar, maar wat dan wel? Nou ja, um, ik noem gewoon namen. Dat spreekt al meestal voor zich toch Rufus Wainwright. staat dan niet in, want een 3FM heeft zo'n homo 100 gemaakt. Uh, dat was een beetje de aanleiding. En daar zitten dan niet Rufus Wainwright in, niet uh, Anthony and the Johnsons, uh, nou ja, en nog een heleboel andere artiesten die in het lijstje zitten, wat ik net samen met andere mensen gemaakt heb. Um, want dat is muziek die ook uh, allereerst populair is uh, uh, onder homo's, maar ook wel relevantie heeft. Uh, want uh, ofwel homoseksuele uh, uh, songwriters, artiesten, of in ieder geval in die hoek. En dus ik, ja, een beetje, soms zit het ook wel met een klein grapje gewoon in de tekst. Nou, wat, wat gaan we als tegengeluid draaien? Nou, um, ja, hevig zijn, want kijk, als je het dan over emancipatie hebt, um, is uh, Frank Ocean, dat is inmiddels wel een beetje een bekend verhaal geworden volgens mij, um, uh, rapper, zat in een groep die eigenlijk wel lichtelijk homofobe teksten had. Er um, zat trouwens ook een lesbisch meisje in die groep, maar goed. Um, en dat is een uh, jonge, jonge rapper. En in die scene is dat toch wel echt nog een probleem. Um, maar deze jongen die riep op een gegeven moment, nou ik ben uit de kast. Uh, ik ben ooit verliefd geworden op een man. En um, hij gaf er eigenlijk daarna niet zoveel meer toelichting op. En toen heeft hij besloten, weet je, vier dagen later, want anders dat was vast al gepland. Ik kom met een plaat uit. En die plaat is dan ook nog van een niveau dat al het gezeur over homoseksualiteit... Gelijk een beetje van tafel geveegd was. En dat vond ik wel sterk. Weet je? Dat is toch wel de, de hedendaagse emancipatie, wat mij betreft, voor homoseksuelen. Als zelfs rappers um, homo kunnen zijn, dan is het geëmancipeerd. Nou, en dan ook gewoon er niet al te veel uh, ophef over maken, want het gebeurde wel. En er waren ook heel veel haters en ook heel veel mensen die hem me gingen steunen, maar eigenlijk dan niet zoveel meer zeggen en dan gewoon met een hele goede plaat komen. En dan denk ik, het werk gaat voor, of de kunst gaat voor je uh, seksualiteit en wat je in je privéleven doet. Nou, Sweet Life van Frank Ocean. Dankjewel, Winfried Baijens.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 Whatever feels good, whatever takes your mind tonight. Keeping it real not sugar free. My TV ain't HD, that's too real. Grapevine, mango, peaches, and lime. Sweet life, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life. Live heette dat nummer, dus wat we draaiden op verzoek van Winfried Baaiens. Ja, morgen, dan is het zover. Een jaar lang gespaard. Geld in het boekenpotje. En dan gaan we dus naar de 24e Deventer Boekenmarkt. Vroeg opstaan en dan staan er 878 anti en standhouders. Twee daarvan hebben we nu aan de lijn. Berry Bosgoed en Wim Baalbergen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie zijn allebei uh, boekhandelaars. Uh, de een is van Anticariaat. de chameleon uit Deventer. Specialiteit kinder- en jeugdboeken. Dat is ja, Barry dat Bosgoed en Wim Baalbergen. Die is van Anticariaat Moby Dick te Noordwijk. Vooral gespecialiseerd in natuurboeken. Eerst maar eventjes de cijfers. In, uh, in omzet, hè? Hoe, hoeveel, hoeveel dagen normale omzet doe je in één dag op de Deventer boekmarkt? Ja. Oh. Maandje? Dat vraag een ja, maandje wie, wie, wie zei dat, een maandje Ja, daar gaat het wel aardig op aan. Wim zei een maandje ja. Wim zei een maandje en Berry Ja. Ja, daar kom ik zeker wel aan. Zeven ja. maanden omzet in één dag, dus dat is voor jullie een belangrijke nee, dag. Één maandje, nee, één Nee, maandje. maandje oh, oh, oh, oh. Nee, het is een mooie dag, maar niet overdrijven, hè? Nee, nee. <laughs> Nou ja, een belangrijke dag. De, de grootste boekenmarkt van Europa. Zo'n 130.000 bezoekers komen er elk jaar uh, op af. Waarom is dat zo'n succes, die Deventer Boekmarkt? Ja. Ja, het is, het, het is van oorsprong. Kijk, Deventer heeft wat met boeken. En. Uh, ja, dat is gewoon zo gegroeid. Dat is, ja, van het is eigenlijk een traditie. Ja, het is eigenlijk uh, spontaan ontstaan. Uh, uh... Uh, dat er veel mensen op afkwamen, kwam in de krant. Volgend jaar dachten mensen, hé, hey, ik heb gelezen van die grote mooie boekenmarkt in Deventer, kwamen nog meer mensen op af. En het is een beetje, ja, zo'n zo self-fulfilling prophecy, zeg maar. Van, uh, het, het, uh, uh, uh, doordat het steeds groeide, dachten steeds meer mensen, nou, daar moet ik ook bij zijn. En ja. zo, zo ja. werd het zo'n evenement. Ja, en ja, het VVV heeft dat natuurlijk ontzettend goed opgepakt op een gegeven moment, en die hebben het ja, wat professioneler aangepakt. En dan, uh, ja... Dan wordt het ja. zo'n uh, zo ding. Ja, je kan ook een slager vragen naar zijn favoriete biefstuk... of is het toch iets anders als je een anticaar anti vraagt naar zijn favoriete boek? Zit daar verschil tussen? Benny van Benny Bosgoed. Wat vind wel. jij voor verschil dan? Nou ja, staan jullie uh, anders tegenover nee. jullie product. Nee, ik vraag ja. het even aan mijn collega. Oké, okay, <laughs> wat je wil. <laughs> ja. Dat is, toch, dat is toch, wel heel, ja, toch wel echt anders. Kijk een biefstukje, eet je op en dat, uh, dat is afgelopen. En, en, en, en je favoriete boek, dat, dat, dat kun je nog eens een keer weer terugpakken en uh, nog eens een keer weer doorkijken. Het is toch ja, anders, hè? Hey, hey, hey. hey. Ja, en je leest weer een ander boek uh, wat, wat toch weer beter is. Kijk, dat biefje, daar ben je begrepen wel, uh, op een bepaald niveau gekomen. Maar uh, er, zijn zo, er zijn miljoenen boeken om te lezen. Dus op een gegeven ogenblik uh, ja, kom je toch weer wat nieuws tegen. En dan heb je een nieuw favoriet boek. Tenminste, dat is bij ja. mij zo. Ja, ja. Wim Baalberg, Anticariaat Moby Dick in, in Noordwijk. gespecialiseerd in natuurboeken. Wat is dan een, een echt heel mooi natuurboek? Ja, eigenlijk ja, naast Moby Dick natuurlijk van Herman Melville. Over de walvis. Uh, uh, over de walvis uh, heb je ook de, de, de, de, de jacht van de kachelot. Dat gaat over de, de, de, de jacht op de potvis. En dan zeg je de jacht, wat, wat, wat is daar mooi aan. Maar uh, het, het, het wordt met een, een, een warmte beschreven. En eigenlijk ook wel een liefde voor de walvissen terwijl er toch op gejaagd wordt. Dat vind ik een, een, een mooie gegeven. Dat je een beest heel mooi kan vinden en, en er toch en, op kan jagen. Ja, een beetje een strijd. Je hebt er toch liefde voor, maar ja, je, je, je, je zal hem toch moeten vangen. Ja, die tweestrijd, en, ja, dat, dat, dat vind ik wel iets moois hebben. Ja. Maar als je je als boekhandelaar specialiseert in, in natuurboeken, zijn er dan ook mensen die speciaal daar naartoe komen omdat ze een bepaald natuurboek zoeken? Hoe werkt dat? Absoluut. Uh, of een bepaald onderwerp boeken zoeken. Van, uh, de vulkaneman komt morgen weer bij me. Van, joh, Wim, heb weer wat nieuws op vulkanengebied? Uh, maar ook weer specifieke vragen. En, en die, uh, omdat er zo'n prachtig boekje uitgegeven wordt... waar al onze specialisaties in staan met, met een platte grondje... kunnen ze ons makkelijk vinden. Dus de, uh, die mensen gaan eerst de natuurkramen langs. En, en die kennen ze langzamerhand natuurlijk ook wel de antiquaren met een A. Uh, en uh, en, en, en uh, komen dan uh, de vragen stellen... ...en de boeken bekijken die we eigenlijk ook al soms speciaal voor ze meenemen. En hoe gespecialiseerd kan het worden? Want nu is het een natuurboekenwinkel, maar, maar had het bijvoorbeeld ook een walvisboekenwinkel kunnen zijn... ...of wordt het dan weer te gespecialiseerd? Ja, dat is eigenlijk door, door internet uh, wel lastig geworden. Want wij waren uh, gespecialiseerd in walvisboeken. Maar, uh, oh, dat we, was we echt gaven, zo? Ja, we gaven catalogen uit uh, met uh, duizend uh, walvisboeken en varia hoe? eromheen. Hoeveel maar walvisboeken ja, door, zijn er in de wereld eigenlijk? Ja, oneindig natuurlijk in het Engels. En, uh, en, maar artikels uh, vallen daar ook onder. Uh, en Rapporten van, uh, van walvisbescherming. En dat is zo breed. En, dat en we, dat zijn, er ook, zijn er dan ook echt speciaal mensen die walvisboeken sparen? Die, die is, ja, is, ja, bestaat dat? ja, dat bestaat. Uh, uh, ja, je kan zo particuliere, Maar ja. Particulieren. Uh, Oud-walvisvaarders heb je ook. Maar ook de, de liefhebbers van de walvis zelf. En, uh, maar ook uh, instituten hebben daar... Uh, uh, uh, hebben daar ook wel collecties uh, op dat gebied. Ja. Maar, nu is het dus maar goed, dat... dat is een beetje aan het vervlakken. Want de vraag was eigenlijk of hij dat alleen kan doen. Maar ik, ik, ik weet niet hoe dat met mijn collega is met zijn kinderboeken... maar het wordt steeds lastiger om een klein gebied uh, te bestrijken... omdat door internet uh, miljoenen boeken op het, uh, ja, op, op, op het net staan die te koop zijn. En daar ben je minder uniek met je catalogus uh, met duizend boeken... omdat er uh, ja, op een Omdat bepaalde site staan ook staan, staan 5.000 uh, walvisboeken, uh, zeg maar. Ja, ja. ja Berry Bos, goed, want, want kinderboeken, ja. waar moet ik dan aan denken? Wat, wat is nou een, een, een heel mooi kinderboek dat u uh, in de collectie heeft? Ja, kijk, wij, wij hebben iets van uh, alle en alle kleine 20.000 uh, kinderboeken. En uh, het is een stukje nostalgie. Maar, maar wat, wat, wat is wat, wat uw eigen, eigen favoriete zoeken. kinderboek? Vertel eens. Nou, mijn favoriete kinderboek die komt uit mijn eigen jeugd. Uh, dat zijn de verhalen van Pokomoto bijvoorbeeld. Van, van Dixel. Dat zijn boeken die kun je. Dat, die, die, dat, ja, nu dan nou, pak ik die boek ook nog van een keer weer om ze door te kijken en uh, door te bladeren en de stukken uit te lezen. Maar ja, kinderboeken is, kinder- en jeugdboeken is. Zo'n gigantisch groot gebied. Dat varieert van uh, prentenboeken tot uh, de hedendaagse uh, kinderliteratuur. Maar zijn er ook hele dure exemplaren? Bijvoorbeeld een, een oude druk die moeilijk te vinden is. Uh, hoeveel geld geven mensen aan uit? Ja, dat, dat, dat, dat is, dat is heel, heel wisselend. Je hebt Kijk, de, de categorie verzamelaars die wordt uh, wat minder. Uh, dan heb je wel hele specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas... Boeken, kerstboeken, uh, dat, dat kan behoorlijk prijzig zijn. Maar verder is het ja eigenlijk een, een stukje nostalgie wat men zoekt. Mensen komen bij ons uh, van uh, ja, ik heb vroeger dat en dat boek. En dan daar komt men met een verhaal, of een stukje van een verhaal. Nou, uh, en dan moet je daar maar kijken of je daar een goede titel uh, bij kunt vinden. Ja, dat boek uit de jeugd. Zou dat ooit veranderen? Zou er een generatie aankomen die, die dan ja, misschien terug verlangt... naar een computerspelletje of, of een DVD of, of iets uit een e-reader? Uh, nou, uit een e-reader, kijk, dat is ook een, een, een, een, een, een, een eigenlijk dan een digitaal boek. Maar uh, men zal altijd, denk ik, terug blijven kijken... Uh, een stukje nostalgie zal mijn altijd blijven zoeken. Ja, maar, maar, maar dat, zal, dat zal toch 9 van de 10 keer een boek zijn. En niet een. Ja. een iedereen is makkelijk als je op vakantie gaat en je hebt 100 ja. van die dingen ja. bij je. Maar het eerste prentenboekje, Kluw uh, van Tim Bergen. Ik, ik, kan, ik kan elk plaatje, het, al kijk ik er 10 jaar niet in. elk plaatje kan ik nog uit. Uh, kan, ja. ik, nog, uh, kan ja. ik nog dromen. Boeken blijven, ja. maar, maar de Deventer ja. Boekmarkt. dat wordt toch ook geklaagd door de vaste bezoekers. dat er te gewone boeken liggen. Dat ook, ook de dokters, romannetjes en de detectives. hun weg naar de Deventer Boekmarkt hebben ja. gevonden. Ja. Ja. Kijk, uh, maar ik denk ook dat het heel moeilijk is om uh, een kwalitatief hoogwaardige markt uh, in stand te houden met een dergelijk groot aantal. Want het, het is een heel gemêleerd gezelschap. Ja, en zoveel bijzondere krijgt. boeken zijn er nou ook weer niet natuurlijk. Nee, kijk, de, de, ja, de, hoe ouder het boek wordt, hoe minder exemplaren er op de eerste plaats al van in omloop zijn. Dus ja... Uh, waar moet je je criteria dan stellen? Nou ja. ah, en het is toch ook een beetje lekker... lekker uh, dat is toch ook de sport? Kijk, als, ik, uh, als er 800 kramen met mooie boeken... Dat, dat zou toch niks zijn? Ik, je moet toch... Uh, ja, er uh, moet ook een uh, beetje Je moet 25 zijn. kramen doorploeteren. Om bij mooi... de 25ste kraam het laatste boek. Dat, dat is, is de het. sport. Ja. Ik wens jullie heel veel ja. succes morgen op die Deventer Boekmarkt. Berry Bosgoed en Wim Baalbergen. En, een, ja, uh, en een mooie omzet ook natuurlijk. Dank ja. jullie wel. We, we, doen doen we doen moeten op vakantie ervan dus. Uh, ja. ja, veel succes. We doen ons best. Nou. Het is 5 voor twaalf. Tom Vugers rent met één blade. En vandaag zag hij hoe de opper-blade-runner Oscar Pistorius olympische geschiedenis schreef. Want Pistorius liep 400 meter op zijn uh, kunstmatige benen. Goedenavond Tom. Hallo, goedenavond. Hoe was dat? Ja, het was leuk om te zien. Ik had, uh, zat met spanning uh, bij de tv natuurlijk. Hij had uh, vorig jaar zie op het WK en Degu ook al... Uh, maar nu dat... olympisch, hè? Dat is echt heel mooi. Ja, precies. Dat, is het, uh, dat was al in Peking al het doel. En nu is het uiteindelijk gelukt om mee te doen. Dus, en biedt het uh, ook ruimte voor andere Paralympische sporters? Uh, ik denk dat het niet zo zwart-wit is. Ik denk dat het echt per geval bekeken moet worden. Omdat je... Ja, ze hebben bij hem ook, zoals je waarschijnlijk wel weet... heel veel onderzoek gedaan om te kijken of hij niet echt voordeel zou hebben. En uh, ja, het ligt helemaal aan welke hulpmiddelen je gebruikt. Zeg maar, of je je ook kan meten met de valide mensen om even onarbiedig te zeggen. Ja, en jij hebt... maar. Eén kunstbeen en één echtbeen, ja. is dat nog een soort extra handicap? Want het lijkt me moeilijker lopen als je twee ongelijke benen hebt. Uh, ja, die, de, de asymmetrie is inderdaad een, uh, een extra handicap. Maar dat is ook de reden dat hij uh, sneller is dan, zijn, uh, nou, zeg maar dan, dan mijn soort, om het maar zo te noemen. Ja. En Op de 100 meter uh, heeft hij het nadeel omdat hij dus een slechtere start is. Op de 400 meter zie je echt dat er wel een uh, groot verschil is in de tijden tussen hem en de mensen met één uh, beenprothese. Nou, het was een mooie dag. En uh, dubbel, want je bent voor de tweede keer vader geworden. Gefeliciteerd. Ja, ja dankjewel. Tom Vugers, dankjewel. Jo, fijne avond. En dit was het Oog van vanavond. Morgenavond is er weer een oog. En dan zit hier John Jansen van Galen. Ik wens u een fenomenale nachtrust. Goedenacht, vrienden.